Op de A2 achtervolgde politie een auto met daarin overvallers van een geldtransportbedrijf. De overvallers beroofden rond drie uur vannacht met automatische wapens en explosieven een geldtransportbedrijf in Amsterdam-Zuidoost. Ze vluchtten met een onbekende buit. Tijdens de achtervolging op de A2 crashte een van de twee vluchtauto's bij Waardenburg en vloog in brand. De overvallers bedreigden daarna een automobilist met hun wapens en namen zijn een auto mee. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De overvallers rijden in de richting van Eindhoven. De A2, A2 en de A15 zijn bij het knooppunt Del afgesloten. De afsluiting duurt in elk geval tot 10 uur vanochtend. Het noodweer dat gisteravond en het begin van de nacht over Nederland trok... heeft in het hele land voor overlast gezorgd. De problemen waren het grootst op het spoor. In het zuiden reden bijna geen treinen en elders waren er veel vertragingen. Op een aantal trajecten rijden ook vanochtend nog minder treinen dan normaal. Door de zware onweersbuien is door het hele land schade ontstaan. Onder meer door wateroverlast, blikseminslag en omgewaaide bomen. In het Griekse parlement is vandaag de cruciale stemming over de bezuinigingsplannen van premier Papandreou. De plannen voor flinke hervormingen moeten ervoor zorgen dat Griekenland een miljardensteun krijgt van de EU en het IMF om een faillissement te voorkomen. Demonstraties gisteren tegen de plannen liepen uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond.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 Het weer vanochtend bewolkt en vooral in het oosten nog een paar buien. Vanmiddag wordt het droog en breekt vanuit het westen de zon door. De middagtemperatuur loopt uiteen van 17 graden op de wadden tot 21 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie. U hoort het al in het nieuws. Er zijn grote problemen bij knooppunt Del op de A2 en de A15. Dat knooppunt is in beide richtingen op beide wegen dicht... na een ernstig ongeluk na een overval en een achtervolging. Verkeer in alle richtingen kan beter omrijden... via Den Bosch en Waalwijk over de A27 en de A59. Het NOS Radio 1 Journaal.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 Woensdag 29 juni, goedemorgen. Voordeel is wel dat vandaag een stukje koeler wordt... maar dit was wel een erg drastische omslag van het weer. Ja, u hoort zo wat de zware buien gisteravond en vannacht allemaal hebben aangericht. Onze verslaggevers waren en zijn op pad. Rolf is vanochtend bij het verkeersleidingscentrum voor het spoor... want treinreizigers krijgen er vanochtend nog mee te maken. En de verzekeraars die kunnen straks ook wel zo'n beetje de schade al opmaken. We bellen maar even met... Ja, nu hoort dat de politie achtervolgt op het ogenblik overvallers... van een waardetransportbedrijf in Amsterdam-Zuidoost. Hoort u zo ook meer over. En we bellen met Kabul over een aanslag op een hotel daar. Europa maakt zich op voor een cruciale stemming in het Griekse parlement. Het bezuinigingspakket van de regering Papandreou moet wel worden aangenomen... anders komt er geen financiële steun. Corny Kees doet verslag vanuit Athene. We praten er ook over door. Dat doen we met econoom Karsten Brzeski van de ING in Brussel. De nieuwe topman van het IMF is een vrouw. Naar verwachting is Christine Lagarde het geworden. Frank Renaud, onze correspondent, hoort u daarover. Uiteraard ook de reacties, bijvoorbeeld van de Nederlandse bewindvoerder bij het IMF aangebakken. wit Rusland zit in het donker. Het land kan de energierekening niet meer betalen. En nu heeft Rusland de stekker eruit getrokken. En er zwemmen nu wel erg veel bruinvissen in de Oosterschelde. En er rust ook geen zegen op de koninklijke huwelijken in Monaco. Prins Albert zou gaan trouwen. En u hoort zo of dat nog doorgaat. Dat er meer. in het Radio 1-journaal tot half tien kunt u ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. Mocht u nou vragen of opmerkingen hebben... dan kunt u direct onder andere op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. Ja, dan die achtervolging van de politie op de A2. De politie achtervolgt een auto met voorsvluchtige overvallers... van een waardetransportbedrijf. Aan de telefoon de woordvoerder van de politie Gelderland-Zuid... Frank van der Valk, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u ze al? Uh, zoveel als ik nu weet, uh, nog niet. En waar uh, zijn, is, is men? Waar is de politie en waar zijn de overvallers? Nou, uh, de laatste informatie is dat ze ergens in het Brabant uh, uh, zijn... Uh, wij richten ons nu even op de situatie in, in onze eigen regio. Dus uh, dat, uh, dat, uh, ja, voor dat nieuws wil ik u in ieder geval even doorverwijzen naar mijn collega's in het Brabant. Mm, um, het heeft in ieder geval grote gevolgen voor uh, mensen op de weg. Hè? Want wij ja, begrijpen ja. dat de, het knooppunt Del A2 en A15 volledig is afgesloten. Dat, dat klopt, ja, omdat wij uh, te maken hebben met een uh, gecrashte auto... van een uh, van de uh, overvallers... Mm -hmm. um, hebben we een behoorlijk uh, uh, gedeelte van de weg af moeten sluiten... omdat we te maken hebben met een grote uh, plaatsdelict. En daar moet onderzoek gedaan worden. En dat kan alleen maar als het verkeer volledig uh, wordt omgeleid. Oei, dat gaat nog wel even duren, vermoed ik zo. Ik vermoed het wel, ja. Tot ver in de ochtend. Heeft u nog wat gevonden al in die auto? Want wij begrijpen, klopt dat ook dat die auto gestolen is? Uh, dat is bij mij nog niet bekend. Ik weet alleen dat er gebruik is gemaakt van twee vluchtauto's uh, vanuit uh, Amsterdam. En dat uh, een daarvan uh, gecrashed uh, is tegen Van Waardenburg. En dat zij vervolgens uh, um, onder bedreiging van een uh, wapen of wapens een uh, passant hebben uh, staande gehouden en over zijn gestapt in die auto en vervolgens hun vlucht hebben voortgezet. Oké, okay, maar het is dus de vluchtauto die gecrashed is, die u nu bij Knopendel heeft staan? Een oorspronkelijke vluchtauto, een van de vluchtauto's uit het Amsterdamse, ja, nee. die is gecrashed. En die passant, die, is die niet meegenomen? Uh, zoveel als ik weet niet. Nee. En uh, weet u ook al nou wat er in Amsterdam is gebeurd? Nee, dat is bij mij niet bekend, maar uh, u kunt uh, altijd contact nemen met uh, de collega's van uh, uh, Amsterdam. Die kunnen daar vast meer over vertellen. Dat ja, gaan we zeker doen. En het is in ieder geval duidelijk dat de komende uren... Uh, de weggebruikers daar van die A2 A15 daar veel last van hebben. Daar moeten we vanuit gaan, ja. Goed. Frank van der Valk van de politie Gelderland-Zuid. Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Tot ziens. Uiteraard uh, blijven we u op de hoogte houden... over die uh, problemen op de A2 en de A15. Het treinverkeer in het hele land had uh, last, flinke last van het noodweer van gisteravond. Met grote tegenzin ging verslaggever Joris van de Kerkhof naar buiten. Ja, nou, doe maar dan. Zo noodweer veroorzaakte veel problemen, vooral in het zuiden van het land. Noord-Brabant was per spoor onbereikbaar. Ook in Limburg waren er problemen. NS riep mensen in het zuiden van het land om, om niet meer naar het station te komen. Brandweer in Noord-Brabant had de handen vol aan alle meldingen... en kreeg steun van collega's uit andere regio's. Hier in onze regio is het Vught en Boksel die met name getroffen zijn... en alle directe gemeenten daaromheen. En zelfs zoveel meldingen en dermaat dat we ook collegiale bijstand hebben gevraagd. Nou, Vlucht is dus zwaar getroffen door noodweer. Binnen korte tijd kregen brandweer en politie zo'n 800 meldingen... binnen van omgevallen bomen, kapotte gasleidingen, blikseminslagen... en ook ondergelopen straten. Ook is er veel geklaagd over een gaslucht. Veel bomen kwamen op huizen terecht, vertelt de brandweer. Er zijn in ieder geval tientallen meldingen ook van gaslucht. Die zijn we nu ook aan het afrijden en onderzoeken. Meestal is er gewoon als een boom omvalt, dan trekt hij met zijn wortelen... kan hij de gasleiding kapot trekken. En daar zijn we nu ook... In ja, acties op ondernemen samen met uh, het gasbedrijf. Want in uur vannacht heeft het KNMI de waarschuwing voor extreem weer ingetrokken. Wel is nog de hele nacht kans op onweersbuien. Straks om half zeven horen we van de NS hoe het vanochtend met de treinenloop zal gaan. Of alle schade aan het spoor inmiddels is hersteld.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 Drie zelfmoordenaars bliezen zichzelf op toen veel gasten in het hotel zaten te eten. Na een urenlang vuurgevecht wisten de Afghaanse militairen... met hulp van NAVO-helikopters een eind te maken aan de aanval. De hotelgasten kwamen zeer verward naar buiten. Ik denk niet dat we echt weten wat er Je wat er gebeurt met jou. Je bent oké? We zijn heel blij dat je bent Het was een enorme bladje, er vijf, zes Er was een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 Mogelijk heeft de aanslag te maken met een bijeenkomst in dat hotel van de provinciale gouverneurs van Afghanistan. Het hotel was trouwens al eerder doelwit. Het is populair onder westelingen en Afghaanse overheidsfunctionarissen. PVV gaat zich herbezinnen op het gedoogakkoord... als de leningen aan Griekenland niet worden terugbetaald. In een debat in de Tweede Kamer werd duidelijk... dat de PVV extra bezuinigingen in Nederland... vanwege de Griekse crisis niet zal steunen. pvv kamerlid Tony van Dijk. Als blijkt dat Griekenland het geld niet terugbetaalt... dat betekent dus dat we het geld kwijt zijn... en dat we mogelijk opnieuw moeten gaan bezuinigen. En daar passen we voor. Wat is eigenlijk een groot politiek probleem volgens de heer Van Dijk? Nou, Dat we ons gaan herbezinnen op onze op het gedogen van dit kabinet. In het gedogenakkoord staan 18 miljard aan allerlei bezuinigingen. Die zouden in gevaar kunnen komen... als de PVV niet meer uh, het kabinet zou steunen. Maar volgens minister De Jager zal het zover niet komen. Ik uh, ervaar dus totaal niet enige vorm van een bom... Uh, hieronder uh, vak K uh, van uh, de zijde van de PVV. Juist door in Griekenland op te treden, zoals we nu doen... willen we voorkomen dat er straks een nieuw kabinet weer wel bezuiniging moet voeren... vanwege dat de grote verliezen op de euro, het eurostelsel zijn behaald. En daar zijn onze inspanningen op gericht om een nieuwe crisis te voorkomen. Ondanks de waarschuwing van de PVV lijkt de nieuwe hulp aan Griekenland er toch te komen. Een meerderheid in de Tweede Kamer is daar vooralsnog voor. Maar die extra financiële hulp hangt wel van de Grieken zelf af. Het Griekse parlement moet vandaag wel instemmen... met verregaande bezuinigingen van premier Papandreou. Pas dan zal er 85 miljard euro worden overgemaakt... om de Grieken opnieuw te helpen. Tienduizenden Grieken gingen ook gisteravond weer de straat op. De demonstranten gooiden onder andere stenen en stoelen naar de oproeppolitie. En dus weer mis in Athene. Tientallen agenten en een aantal betogers raakten gewonnen bij de rellen. Door naar Egypte dan, want ook daar was het gisteravond om andere reden. Onrustig. Zo'n 200 jongeren raakten in de Egyptische hoofdstad Cairo slaags met de politie. De jongeren gooiden met stenen en brandbommen... en werden op hun beurt weer bestookt met traangas. Mensen die in Cairo de straat op waren gegaan... waren met name familieleden van betogers... die tijdens de opstand tegen Mubarak zijn gedood. Nou, niet weg van het plein, riepen deze demonstranten. We blijven hier, er komt een, nog een revolutie. Vertogels willen een hardere aanpak van diegenen die verantwoordelijk zijn... voor de dood van zeker 800 demonstranten... tijdens massale straatprotesten eerder dit jaar. Christine Lagarde, de Franse minister van Financiën... wordt de nieuwe leider van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. De 24 leden van het IMF-bestuur hebben dat gisteren besloten. Ze is de eerste vrouw in deze functie. De Internationaal Monetair Fonds heeft vandaag... Selected... Christine Lagarde, to serve as IMF managing director... for a vijf jaar term, starting on juli 5, 2011. Miss Lagarde, who succeeds Dominique Strauss-Kahn... will be the first woman to lead the International Monetary Fund. Van Lagarde wordt voor vijf jaar benoemd. Tegen journalisten zei ze dat ze echt trots en blij is. Maar ze vindt het ook jammer dat ze het Franse hoofdstuk in haar leven moet afsluiten. I feel very proud, very uh moved and uh just a little bit sad because it's a whole chapter of my life uh for France that is uh that I now have to uh move away from. Nou, Lagarde is natuurlijk de opvolger van haar landgenoot Dominique Strauss-Kahn. Die legde zijn functie bij het IMF vorige maand neer, nadat hij was gearresteerd op verdenking van verkrachting van een kamermeisje in een hotel in New York. Volgens deze econoom gaat Lagarde het goed doen door haar ervaring en speelt ze een belangrijke rol in de huidige crisis. Well, I think there isn't much question that Lagarde een be a very good managing director. Uh, She has the the experience. She has been uh, involved deeply in in the current crisis. Nou, helemaal onomstreden is Lagarde dan ook weer niet. In eigen land wordt mogelijk een gerechtelijk onderzoek naar machtsmisbruik geopend. Aandelenbeurs in New York boekten gisteren voor de tweede dag op rij flinke winsten. Beleggers op Wall Street zijn hoopvol over de stemming in het Griekse parlement. Over de bezuinigingsplannen later vandaag hoorde u net. Toen even de Dow Jones Index stond bij sluiting in van de handel 1,2 procent. Hoger de Nasdaq, zelfs 1,5 procent. In Azië wordt er alweer druk gehandeld. Japanse Nikkei staat daar ook in de plus en wel 1 procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. Kunt u toch even terugluisteren? Ga naar onze website nwsnl slash radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bijna kwart over zes. Graham Nash schreef het precies op deze dag in 1967. En dan heb ik het over het nummer Marrakesh Express. Dat deed hij tijdens een... Uh, Marrakesh Express, ja, ik zag je kijken. Dat is een lastige <tie> titel. Dat deed hij tijdens een saai moment op toenemen met de Hollies. Ja. Hij nam het in eerste instantie op met zijn toenmalige band... maar die bracht het niet uit. Omdat al vaker nummers van Nash genegeerd werden door die groep... besloot Nash zich te voegen bij David Crosby en Steven Stills. Drie mannen namen ook Marrakesh Express op, brachten het uit... en het werd de enige grote hit voor het trio in 1969.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 Smell the garden in your hair hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Take the train to Casablanca, going south Blowing smoke ring from the corners of my, my, my, my, mouth. Cold coppers hang in the air, charming cobras in the square Strike your levers we can wear at home Well, let me hear you now Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? You know, we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. You know, we're riding on the Marrakesh Express. You know, we're riding on the Marrakesh Express. You know the Express. They're taking me to Marrakesh. All aboard. Marrakesh Express van Crosby, Stills en Nash. All aboard on that train. Nou, dat komt vanochtend nog wel eens even tegenvallen. Hoort u straks nog meer over. 17 minuten over 6 is het. Wij gaan uh, gauw door naar Jeroen Schutijzer. Die houdt zich vandaag bezig met het protest in Nederland. Want niet alleen in Griekenland wordt geprotesteerd, maar ook in Nederland. Dat gaat er waarschijnlijk wat zachtzinniger aan toe. Kan ik mij zo voorstellen, Jeroen? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit het uh, altijd mooie assen. Ik ben de laatste onweersbuien maar even achterna gereden. En die hebben mij gebracht bij het hoofdkantoor van de GGZ... de Geestelijke Gezondheidszorg hier in Assen. Want wat gebeurt er vandaag en morgen? Nou, In de Tweede Kamer wordt morgen gesproken over de bezuiniging... die het kabinet wil doorvoeren op de GGZ. 600 miljoen euro zou die bezuiniging moeten zijn. En vandaag wordt er actie gevoerd door... ...psychiaters, patiënten en personeel uit die geestelijke gezondheidszorg. Want die gaan met uh, zo'n beetje 170 bussen vanmiddag naar Den Haag. En dan op het Malieveld gaan ze protesteren met zo'n 10.000 man. En als het goed is komt de minister ook nog even langs... ...om uh, haar bezuinigingsplannen uh, uit te leggen. Nou, er gaat ook een hele delegatie vanuit Drenthe richting Den Haag. En uh, ik heb uh, hier... We staan hier bij een vijver. Hoor je de geluiden? Een mooie fontein hier. Janneke uh, Wilpsaar staat naast me, woordvoerder van de GGZ in uh, Drenthe. Mevrouw Wilpsaar, uh, wat gaat u allemaal doen vanochtend? Wij willen een signaal laten horen dat we het niet eens zijn... met de voorgenomen maatregelen van de minister. En eh, met name voor dat deel van de bezuinigingen... die direct onze cliënten treffen, namelijk de eigen bijdrage. Want we vinden dat geen goed idee om het op die manier te doen... omdat eh, de eigen bijdrage alleen wordt eh, afgewend... tot op mensen die een beroep doen op de GGZ, op de geestelijke gezondheidszorg... en niet op mensen die op alle vormen van zorg en beroep doen. En, ja. en dat is met name erg omdat een groot deel uh, van uh, deze cliënten... Uh, ongeveer een derde, um, niet zo uh, beschikt over uh, grote financiële middelen. Dat zijn mensen met een smalle beurs vaak. Die eigen bijdrage is al iets verlaagd hè, door de minister. Ja, maar um, dat, is een, uh, we, dat is niet voldoende. Het, het gaat om het principe op zich... Um, want als je al niet zoveel te besteden hebt, dan. Uh, dan, uh, dan. dan wacht je met. Uh, met, een, met een beroep doen op de dokter. Hè? Dan worden je problemen erger. Uh, dan. Nou, goed, uh, Lara, daar gaan we het vanochtend uh, uitgebreid uh, uh, over hebben. Over die uh, problemen in de geestelijke gezondheidszorg. En wist jij dat een miljoen Nederlanders. 1 miljoen. Uh, zich uh, wendt tot. De GGZ. Dus het gaat over heel veel mensen. Goed. Daarover in deze uitzending. Jeroen, wij horen later van je. Dank je wel. Tot zo. U hoorde het eerder vanochtend, een overval gepleegd in Amsterdam. Politie is nog altijd bezig met de achtervolging van de overvallers. Ze zouden inmiddels in Brabant zijn. Zo gauw we daar meer over weten, krijgt u dat natuurlijk te horen. We zijn druk aan het bellen. Maar het levert ook andere problemen. Op, bijvoorbeeld op de weg. John Bakker van de AWB, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan de problemen ontstaan vanochtend? Ja, in ieder geval op de A2 en op de A15 in de buurt van Knopendijl. De A2 vanuit het zuiden richting Utrecht is op dit moment afgesloten tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen. Vanuit Utrecht naar Den Bossen staat twee 2 dicht bij knooppunt Deil. En de A15, Gorkum Nijmegen, is in beide richtingen bij knooppunt Deil helemaal afgesloten. Ja, het komt omdat een van de auto's daar gecrashed is, hè? Ja, inderdaad, dat, uh, dat klopt. Die is daar vannacht uh, tijdens de achtervolging uh, in brand gevlogen zelfs. Dus dat geeft behoorlijk wat, wat problemen. De politie gaat daar natuurlijk ook nog een technisch onderzoek houden. Dus dat gaat allemaal nog wel even duren. Mm, ik vrees het ergste dan voor de ochtendspits. Want ja. dat knooppunt is een belangrijk knooppunt. Zijn er alternatieven? Ja, natuurlijk zijn er alternatieven. Alleen het is maar net waar je vandaan komt. Kom je bijvoorbeeld vanuit Den Bosch richting Utrecht... dan kan je vanaf knooppunt deel gaan omrijden via een Waalwijk... Vanuit Utrecht kan je beter omrijden bij knooppunt uh, Everdingen. Volg dan uh, de borden Den Bosch. Uh, voor, voor verkeer richting Den Bosch moet je dan omrijden via Breda... over de A27 en de A59. Ja, en vanuit uh, Rotterdam naar Gorkum. En omgekeerd kan je omgaan rijden vanaf knooppunt Gorkum en knooppunt Valburg. Maar ja, het zijn allemaal behoorlijke omleidingen natuurlijk. Nou, ja, Nou, uh, hou ons op de hoogte, John. Dank je wel. kijken. Ja, naar Kabul, Afghanistan. Een aanval afgelopen nacht. U hoorde dat op het Intercontinental Hotel zijn tien burgers om het leven gekomen. Aanval zou door tenminste zes terroristen zijn uitgevoerd. En taliban heeft inmiddels de verantwoordelijkheid ervoor opgeëist. Journalist Bette Dam is in Kabul en was ook getuige van de aanval. Bette, wat heb je gezien? Gisteravond leefden wij uh, gevechten aan de gang waren. Uh, je wordt dan snel tegengehouden, al wel, door de politie. Uh, dus we stonden op veel meter afstand van dit uh, zeer bekende hotel hier in Faber, altijd veel vluchtelingen in uh, De, de, de gezichten zijn doorgegaan voor uh, 5,5 uur lang. Dat betekent ook dat wij af en toe moesten gaan schuilen voor uitkomend vuur en, uh, en, en raketten die werden afgeschoten. Uh, dus ja, zo lang heeft, uh, heeft het hotel onder vuur gelegen. Ja, uh, het heeft lang geduurd. Dus een lange aanval. Um, het, dat hotel, kun je daar iets meer over vertellen? Veel westerse bezoekers daar, hè? Ja, zeker nu. Um, het is dat er morgen, of eigenlijk vandaag dus, uh, een, congres, oh, een congres gepland stond. Uh, waarbij het onderwerp was dat het over transitie, dus zowel uh, veel diplomaten waren daar afgekomen, maar ook Afghaanse officials... Um, er zaten daarvoor klaar eigenlijk. Uh, ja, transitie betekent Dus uh, de, de Amerikanen en ISAF wil hier een eind aan breien aan wat er hier in Afghanistan gebeurt. En het moet overgedragen worden aan, uh, aan de Afghaanse autoriteiten. Sommigen zeggen ook dat dat juist de reden is geweest van de Taliban om je deze, deze aanslag uh, te plegen. En ja, het is een hotel een beetje buiten de stad. Altijd wel een redelijk veilig uh, geacht gebied. Uh, en inderdaad uh, ook internationals uh, um, logeren, wat heel bekend is hier. Mm, en je zegt, um, het is juist logisch eigenlijk dat de Taliban juist nu deze aanval heeft uitgevoerd. Het is onduidelijk waarom de Taliban het heeft gedaan. Ze hebben het wel gekregen. Uh, maar juist omdat die conferentie morgen uh, gepland stond over... Dat Afghanen het moeten overnemen hebben, de Taliban, zo zeggen ze hier, een signaal willen geven. Zeggen ze, kijk eens wat wij kunnen. En dat was spectaculair. Ik bedoel, uh, dit hebben we nog niet meegemaakt in doel uh, Dat een hotel zo lang op de vuur lag. En dat hij duidelijk werd dat Afghaanse, uh, Af, uh, Afghaanse politie, de Afghaanse leger, special forces, alles werd ingevlogen terwijl het er gisteravond stond. Die dat niet onder controle konden krijgen. Uiteindelijk uh, trokken de zelfmoordenaars door alle kamers naar boven hotel uh, En begonnen ze daar te schieten op de helikopters die daar boven hingen. En vervolgens zijn ze uiteindelijk uitgeschakeld door ISAF, door de westelingen, uh, met vuur van de helikopters waardoor het uh, hotel in vloog. Nou, ik neem toch aan dat dit hotel, als het zo populair is bij westerse bezoekers, wat wij begrijpen, zwaar beveiligd wordt normaal gesproken. Ja, ook dat is een signaal. Uh, is dat er daar... Ik heb nog eens gezien hoe streng het is. Ik was in een normale auto, die mocht ik ook niet meenemen naar boven. want Het hotel ligt een beetje op een heuvel. Uh, ja, drie, zeker drie checkpoints. Uh, dat betekent ook nu dat als deze mannen met zoveel uh, explosieven op hun, uh, hun lijf, vertelde de hotelgasten vanochtend aan mij toen ze uit het hotel kwamen, ja, dat die dus uh, weer uh, de Um, uh, politie hebben opgepocht en toch mensen binnen te komen. En dat is een, een tegenslag voor, voor de mensen die hier werken. Een sterke afgegaan politieapparaat, die het uiteindelijk hier zelf moeten gaan doen. Ja. Journaliste Bette Dam vanuit Kabul. Dankjewel, Bette. Het nls Radio 1 Journal. Sport. De gemeenteraad van Eindhoven is gisteren akkoord gegaan met het voorstel om voetbalclub PSV financieel te steunen. De gemeente leent 49 miljoen euro en gebruikt dat geld om de grond onder het stadion en het trainingscomplex van de club te kopen. PSV ontvangt een bedrag van ongeveer 44 miljoen euro ineens. 5 miljoen euro wordt over de komende 10 jaar uitbetaald. PSV gaat dan de grond weer van de gemeente huren voor 2,3 miljoen euro per jaar. Voor PSV-directeur Tini Sanders was het een pak van zijn aard. Opgelucht, Goed gevoel dat we nu uh, weer een hele andere dingen kunnen gaan denken dan de afgelopen maanden, afgelopen jaar, waar toch de centen, de financiën toch vaak dominanter zijn geweest, zeker in het praten met u en met de media, dan het voetbal zelf. Dus opgelucht dat we nu weer over voetbal kunnen gaan praten. Ik denk dat het een groot compliment is dat het college het aangedurfd heeft, om het plan dat wij met het college besproken hebben om dat naar de raad te brengen. Groot compliment. Ik denk ook dat het uh, een gemeente die gelukkig geen subsidie hoefde te geven... dat hij in staat was om het met argumenten te verdedigen. Dat hebben ze naar mijn idee prima gedaan. En nadat de gemeenteraad het groene licht had gegeven... maakte PSV gelijk bekend dat het met SC Utrecht overeenstemming heeft bereikt. Over de transfer van Kevin Strootman en Dries Mertens naar de Brabantse club. Technisch directeur Marcel Brands verwacht dat PSV ook met de spelers... snel tot een akkoord kan komen.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 FC Twente dan heeft een oefenwedstrijd tegen sportclub Markelo met 12-0 gewonnen. Dat was de eerste wedstrijd onder leiding van Co-Adriaanse bij Twente. Hij keek met een tevreden gevoel terug op zijn debuut bij de bekerwinnaar. Nou, de doelstelling is om heel te blijven, dus niet uh, onnodig geblesseerd te, te raken. Dat is gelukt. Geen calls tegen de 0. Geen corners tegen is niet gelukt, is één corner tegen. Tenminste vier calls maken in de eerste helft en uh, tenminste zes in de tweede helft. is wel gelukt, beide probeer de ritme in de wedstrijd te houden door een hoog baltempo en veel te bewegen, diagonaal. Maar veel mensen die veel calls hebben gezien, 12 calls, een paar mooie erbij. Dus we kunnen gewoon heel tevreden zijn over deze middel. Tennis Sabine Lisicki is de opvallendste naam in de halve finales van het vrouwentoernooi op Wimbledon. De Duitse tennister kwam via een wildcard in het hoofdtoernooi en staat nu dus in de halve finale. Daarin treft ze de Russische Maria Sharapova, die gisteren won van de Slovaakse Dominika Kibulkova. Andere halve finale gaat tussen Petra Kvitova en Vittoria Azarenka. Ik nog niet meppelen met de Marrakesh Express. De Nederlandse hockeysters kwamen de groepsfase van de Champions Trophy goed door. In Amstelveen werd er afgesloten de poolfase met gelijk spel. De al gekwalificeerde Oranje kwam tegen het modale Nieuw-Zeeland... trouwens niet verder dan 0-0... Dat was het eerste puntverlies na overwinning op Australië en Duitsland. Hoewel het geen grote gevolgen had, hield aanvoedster Maatje Palmer er wel een slecht gevoel aan over. We hadden het vandaag gewoon kunnen winnen, maar we hebben op sommige momenten gewoon niet slim gehockeyd. En uh, ja, dan wordt het heel moeilijk. We hebben onze energie niet goed verdeeld zeg maar, over de wedstrijd. Ja, dan zie je dat we het heel lastig krijgen vandaag en uh, dat we uiteindelijk eindigen met een gelijk spel. En dat is wel balen, ja. Niet slim, wat bedoel je daar precies mee? Zit het in de keuzes die je maakt op bepaalde momenten? Ja, zeker een aantal keuzes. Als we een bal, bezet, een bal bezet zijn in de aanval. Dan net soms een verkeerde keuze maken. Net weer de, de kant op gaan waar alle mensen staan. In plaats van naar de andere kant. En uh, dan verlies je Maar dan moet je allemaal weer in de tackleback. En dat kost gewoon zoveel energie. En uh, op een gegeven moment is het gewoon niet meer te belopen. De Champions Trophy wordt morgen voortgezet met de winnaarspool. Want vandaag is het een rustdag. Nederland komt dan morgen uit tegen titelverdediger Argentinië. Radio 1. NOS journaal. Het is half zeven. Jan van der Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. Op de A2 achtervolgde de politie een auto met daarin overvallers van een geldtransportbedrijf in Amsterdam Zuidoost. En bij die overval gebruikten ze automatische wapens en explosieven. Bij Waardenburg crashte een van de twee vluchtauto's en de daders bedreigden daarna een automobilist en namen zijn auto mee. En de overvallers rijden in de richting van Eindhoven. Het noodweer dat gisteravond en aan het begin van de nacht over Nederland trok... heeft in het hele land voor overlast gezorgd. Problemen waren het grootst op het spoor. In het zuiden reden bijna geen treinen en elders waren er veel vertragingen. En op een aantal trajecten rijden ook vanochtend nog minder treinen dan normaal. In het Griekse parlement is vandaag uh, de cruciale stemming... over de bezuinigingsplannen van premier Papandreou. Plannen voor flinke hervormingen moeten ervoor zorgen... dat Griekenland een miljardensteun krijgt van de EU en het IMF... om faillissement te voorkomen. En leden van de Taliban hebben gisteravond een hotel in Kabul aangevallen. Na een urenlang vuurgevecht wisten Afghaanse en NAVO-militairen een eind te maken aan de aanval. Er zouden zes of zeven terroristen zijn gedood. En er zouden ook tien burgers zijn omgekomen, onder wie twee buitenlanders. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Na het warme weer van gisteren is het vandaag een stuk koeler en zware buien blijven uit. Op dit moment is het bewolkt en nevelig. Verspreid over het land komen nog een paar buien voor en is er kans op onweer. De actuele temperatuur ligt tussen 15 graden in het westen en 19 graden in het oosten van het land. In de ochtend is er weinig ruimte voor de zon, met lokaal nog een paar buien. Maar vanmiddag trekken de buien naar het oosten weg en blijft het overal droog. Vanuit het westen breekt de zon door. En bij een overwegend matige wind uit het noordwesten wordt het 17 graden aan de kust... en 21 graden in het zuidoosten van het land. De nacht blijft het droog, er zijn opklaringen en het koelt af naar een graad of 10. Morgen, donderdag, wisselen stapelwolken en zonnige perioden karaf. af. In de middag is er kans op een lokale bui en de temperatuur stijgt naar gemiddeld 19 graden. ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met goed nieuws, want de A15 Rotterdam-Nijmegen... is bij knop een Deel in beide richtingen door de politie inmiddels weer vrijgegeven... Nog wel afgesloten is de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... tussen Knoop het Empel en de afrit Geldermalsen. Daar staat inmiddels bij Knoop het Empel vijf kilometer file. En de andere kant op is de weg bij Knoopendijl nog steeds afgesloten... vanuit Utrecht naar Den Bosch. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Verder valt het allemaal nog wel mee vanochtend op de wegen. Nog wel file op de A7, Horenzaandam bij Weidewormer, 4 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Strand Nulde 3 kilometer.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 Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Um, over het noodweer van afgelopen avond en nacht kunt u meer vinden op onze website. Prachtige foto's ook daar trouwens. Uh, NOS.nl, en uh, wij praten u in deze uitzending bij. Ja, gisteravond en vannacht heeft het geleid bijvoorbeeld tot problemen op het spoor. Annelou van Egmond van de Nederlandse spoorwegen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar is het zat en zit de grootste schade? Uh, het hart van Brabant is wel erg hard geraakt. Uh, maar de storm is het hele land overgetrokken. Ja. Uh, uh, maar in Brabant heb je inderdaad bomen die zijn omgevallen, veel blikseminslag. Uh, ja, dat was wel heftig. En daar kampt u ook nu nog mee met die problemen? Ja, er zijn nog problemen. Er zijn uh, op verschillende plekken uh, al de hele nacht reparatieteams uh, aan de gang. En er worden grote vorderingen gemaakt. Uh, maar uh, we zijn nog wel bezig met het opruimen van de schade.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 Uh, het is het beste om iedere keer als je een reis wilt maken... gewoon even op www.ns.nl te kijken. Of de app natuurlijk van je mobiele telefoon. Mm -hmm. En als je ons volgt op Twitter, dan ben je altijd uh, actueel uh, geïnformeerd. Kijk eens, aan, kijk eens aan. We spraken u gisteren ook. Toen hadden we het erover. Ja, bent u nou niet een beetje vroeg met ja. uh, het weeralarm en alle maatregelen? Um, daar ging ook, werd ook veel over gediscussieerd uh, gisteren, Absoluut. merkte ik. bijvoorbeeld ja, op Twitter. Ja, uh, Wat vindt en, u nou zelf? Ja, ik zit wat? in de zon. Waar is uw noodweer? Precies, zoiets, hè? Ja. ja. Ja, het kwam later dan gedacht. Wij hadden dus gedacht, ergens zo tussen vier en zes, wat het dus onze drukste uh, uren zijn. Maar het kwam pas om een uur of acht. Maar toen kwam het ook wel echt uh, met een heftigheid uh, die we niet, uh, niet verwacht hadden. Ja, dus achteraf gezien, misschien iets te vroeg, maar u, uh, net als gisteren zei je ook, uh, we kunnen maar beter uh, voorzichtig zijn daarmee. Ja, en, en een dienstregeling kan je niet uh, binnen een kwartier omgooien. Je moet er echt een paar uur van tevoren al mee beginnen. Mevrouw van Egmond, u zegt, uh, check vanochtend goed uh, die uh, website van ons onder andere. Maar dan moet hij het wel doen. Dat was gisteren niet het geval. Ja, het was af en toe uh, sporadisch slecht bereikbaar. Maar dat was niet omdat hij er helemaal uit lag. Maar dat was gewoon omdat wij uh, de populairste website van Nederland hadden. Ja, en dat omheen. zal die vanochtend dan uh, wel weer zijn, naar ja. uh, NOS.nl. Maar uh, heeft u iets aan de capaciteit gedaan? Er zijn extra servers bijgeplaatst. Uh, het is soms zo dat je even uh, iets langer duurt voordat de website opent. Uh, of dat je even een tweede verzoek moet doen. Maar wij monitoren dat voortdurend en hij is bereikbaar. Anne-Lou van Egmond van de NS, dank u wel. Dank u wel. En anders gewoon luisteren naar het Radio 1 Journaal. En naast de overlast voor de reizigers hebben de hoosbuien en dan wat onweer in het hele land voor grote en ook kleine problemen gezorgd. Zoals de bekende ondergelopen kelders en allerlei lekkages. Ja, ook bij onze verslaggever Joris van der Kerkhof. Het idee is dus dat je wat maakt, een reportage maakt over de regen buiten. Terwijl het hier binnen helemaal nat aan het worden is. En dit water komt netjes... Onder de rand van het kozijn vandaan. Ja. Nou, doe maar dan. Zo. Zo, ja, ja, ja. Windvlagen. Dat is wel mooi hier om de hoek. Zie je de regen echt in alle felheid de weg overgaan. Nou dacht ik dat er alleen maar takjes van de boom af waren gevallen. Maar dit is toch wel echt een hele flinke tak. En die flinke tak... Die ligt dus midden op de weg. Wat ga je dan doen? Ja. Ik draai om om die tak allemaal weg te halen. En de rest van de mensen... En die hoeven ook geen radioreportage te maken. De rest van de mensen blijft gewoon staan. Of rijdt eromheen bedoel ik. Nou, dit was een uh, grote tak die op de weg lag. En die heb ik... Het oh, voelt ook best wel een beetje goed. Die heb ik een beetje aan de zijkant gelegd. Inmiddels een paar uur verder. Het bliksem nog wel een beetje. Maar dat is het dan ook. Je hebt nu beter zicht. Een rij op de weg uh, waar ik die boomstam een tijdje terug uh, heb weggesleept... Ik probeerde met de redactie te bellen... om te kijken wat er allemaal gebeurd was verder in de omgeving. Maar was mijn telefoon kwijt. Thuis geweest. Gehoord dat er tegenover het huis van vrienden... twee bomen op een dak zijn gevallen. Dat er een huis op een auto gevallen is. En meer van, van dat soort voorbeelden. Windhoos in Kaatsheuvel. Problemen in Leerdam. Om de regen maar even breed te nemen. Maar die telefoon... die is nog niet terug. Ik denk dat die ligt op de plek waar die boom lag. Nou, maar eens even kijken. En die auto rijdt er heel zachtjes overheen. Nou, Zo'n dag is het. Ja, dat glas. Even dat dingetje openmaken. Dat glas van de telefoon kan er niet tegen. Het is allemaal niet echt van belang. Maar... Eh... Bel mij even niet, want ik neem niet op. Ja, dat was wat, Joris van de Kerkhof. Uh, later hoort u meer van hem. En u kunt ook meer vinden over dat noodweer op onze website, nus.nl. Dan naar Den Haag. Het kabinet is niet van plan Indische Nederlanders achterstallers salaris te betalen. Gisteren bij een commissieoverleg gaf verantwoordelijk staatssecretaris Veldhuizen van Zanten geen krimp. Wie bent u? Uh, Peggy Stein, Indische Nederlander. In de brandend hete zon. Gelukkig met een parasolletje. Het voelt als Jakarta, zeg ik. <laughs> en het is even wachten. Het wachten duurt eigenlijk al vanaf uh, de oorlog. Ik kan je zeggen wat heel bijzonder uh, is. Is dat er nu uh, heel veel uh, mensen uit de tweede generatie hier zijn. En uh, ja, het is bij deze Kamercommissie toch wel heel goed om nu ook deze groep van, uh, ja, van eerste generatie een extra steunende rug te geven. Het personeel van de Tweede Kamer moet nog een extra zaaltje inrichten... vanwege het onverwacht grote aantal bezoekers. Ik open dit algemene overleg van de Vaste Kamercommissie... voor zondheid, welzijn en sport. Op de agenda staat het onderwerp oorlogsgetroffenen. De... Het blijft een gevoelig punt, de Indische kwestie. Het gaat erom dat er ten tijde van de Tweede Wereldoorlog... duizenden ambtenaren en kneelmilitairen geen salaris hebben gekregen over de periode dat ze in Japanse gevangenkampen zaten. Ze hebben dus nog 41 maanden achterstallig loontegoed van de Nederlandse staat. Nou, in 2000 kwam de toenmalige regering met een soort genoegdoening... een bedrag van 285 miljoen, dat het gebaar werd genoemd. Een flink bedrag, maar ook daar zat weer geen cent salaris bij. Er is de afgelopen jaren nieuw onderzoek gedaan, onder andere door het NIOT... En de Kamercommissie wil weten of dat dan misschien aanleiding zou kunnen zijn om de zaak weer open te gooien. Voorzitter, en zolang er overlevende zijn en levende getuigen, is de Partij van Arbeid van mening dat er geen finale afsluiting kan zijn. De Indische rekening is niet vereffend en velen voelen zich nog steeds. Bedonderd. Wij vinden dat de staat als betrouwbare partner haar belofte moet nakomen... en dat ze alsnog de onderzoeken van het NIOD moet betrekken... in haar finale oordeel over de Indische kwestie. Staatssecretaris Veldhuizen wil daar niet aan beginnen. Op de grootste verwachting die u hebt... en dat is de verwachting van de materiële vergoeding... is mijn standpunt, zoals ik ook in de brief heb verwoord... dat in het kabinet van 2000 het finale gebaar gemaakt is... En ik herhaal dat ik daar vandaag glashelder over wil zijn. Ook als u dat glashard vindt. Ik, ik, ik, schorst, de vergadering. ik schorst de vergadering. Meneer Bussenmaker, voorzitter van uh, het Indisch Platform. Met wat voor gevoel komt u uit deze bijeenkomst? Een gevoel van teleurstelling omdat er eh, voortdurend werd gehamerd op het valse hoop creëren. En daar gaat het niet om. Wij willen gerechtigheid. Onrecht, verjaard, niet. En ik, ik ben soms ook wel eens heel stout. Want ik zei nog tegen de jonge man naast me... Ik ga zo'n als het afgelopen is, dus ga ik roepen, dieven. Niet doen, zei hij. En zei ik na afloop, zal ik het nog doen? Was u het van die ordeverstoringen tijdens de... Wat ze u zijn in vrij land mag alsjeblieft een beetje klappen? Hier nee. Niet? Nou, zij houden geld van mijn, van mijn vader achter. Mag dat? Er zijn dieven als ze dat doen. Heeft u het geld nodig? Of gaat het daar uiteindelijk niet om? Nee, het gaat gewoon dat hij dus eigenlijk uitbetaald moet worden. Waar hij dus drieënhalf jaar voor heeft gewerkt. En er zijn al zoveel die dat niet meer kunnen navertellen. Dus ik kom ook nog voor hen die het niet meer kunnen vragen. Totdat ik eigenlijk sterf, blijf ik hier lopen. Op verzoek van commissielid Pierre Dijkstra van D66 zal de Tweede Kamer zich ook nog in een plenaire debat over de betekenis van het NIOT-onderzoek gaan uitspreken. Nu hoor de bijdrage van Roel Pauw. Ja, we houden u natuurlijk op de hoogte van die overval... op een geldvervoersbedrijf in Amsterdam. Meerdere overvallers zijn daar vanochtend om drie uur binnengevallen. Er is geschoten op agenten die aankwamen. Twee vluchtauto's zijn er gebruikt. Er is één gecrashed op de A2 bij Waardenburg. Uh, met alle gevolgen van dien. We spreken later in de uitzending met de politie. Eerst maar eens eventjes naar uh, John Bakker. Want die gevolgen zijn merkbaar op de A2 vooral, hè, John? Ja, op de A15 uh, gaat het inmiddels beter. De A15 Rotterdam-Nijmegen is een kwartiertje geleden... door de politie weer vrijgegeven bij knopend... Maar de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht... is nog steeds afgesloten tussen sint michielsgestel gestel en Geldermalsen. En de andere kant op, vanuit Utrecht naar Eindhoven... is de weg dicht tussen Knoopendijl en Waardenburg. En zolang moet u dus de A2 maar even mijden. Zeker tussen Eindhoven en Den Bosch. Verder zijn er wat problemen met diverse spitstroken. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht... is de spitstrook niet open tussen Wageningen en Veenendaal-West... En op de 27 vanuit Breda naar Utrecht tussen knoop het en Noorderloos. En daar staat inmiddels een file van 4 kilometer achter. Dan zijn er nog wat problemen bij de spoorwegen. Want tussen Ede-Wageningen en Driebergen zijstrijden geen treinen. De oorzaak is een stroomstoring. En de vertraging is daar meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan naar Wit-Rusland, want Wit-Rusland krijgt sinds 12 uur vannacht geen elektriciteit meer van de grote buurman van Rusland. Wit-Rusland kan een schuld van zo'n 30 miljoen euro niet meer betalen. En nu hebben de Russen besloten om de levering van stroom stop te zetten. Correspondent Kisha Hekster in Moskou. Kisha, beter euh, een betere goede buur dan een verre vriend. Waarom zijn de Russen zo hard? Nou, de Russen vinden het niet hard. Die zeggen, dit is een zakelijke maatregel die wij nemen. Want als je je verplichtingen niet nakomt en je schulden niet aflost, uh, dan raakt ook het geduld van uh, je beste buur Rusland op een gegeven moment op. En de elektriciteitsaanvoer, die was al eerder gehalveerd. De premier van uh, Wit-Rusland, die de Russen op korte termijn de schuld af te lossen. Maar het grootste probleem schijnt nu te zijn dat de Wit-Russen geen Russische roebels meer hebben om de rust te betalen. En dat is tegelijkertijd ook een van de grootste uh, problemen van het land, nu dat in een Economische crisis zit. Er zijn nauwelijks tot geen harde buitenlandse valuta meer. En wat betekent dat dan voor de inwoners van Wit-Rusland? Zitten zij nu helemaal zonder stroom? Nee, dat niet. Het is maar een beperkt deel van de stroom dat de Wit-Russen van de Russen krijgen. Iets meer dan 10 procent. Dus op korte termijn leidt het niet tot hele grote problemen. Maar het is wel een heel slecht verhaal natuurlijk aan je bevolking. Dat je aan de ene kant als overheid beweert dat er geen crisis is in je land. Want dat beweert president Lukashenko. Maar tegelijkertijd heb je niet eens geld om je elektriciteitsrekening te betalen. En is het een tijdelijk liquiditeitsprobleem of zijn die problemen in Wit-Rusland dieper? Die problemen zijn dieper. De Wit-Russen zeggen dus dat ze op korte termijn die schuld uh, zullen gaan inlossen. Maar zelfs als dat zo is, zal het een kwestie van tijd zijn... voor er weer nieuwe problemen zullen ontstaan. Want die economische situatie is uh, dramatisch in Wit-Rusland. De nationale munt is met meer dan de helft gedevalueerd. Het land heeft heel hard leningen nodig. Um, maar goed, in de tussentijd moeten er wel rekeningen betaald worden. En eigenlijk zijn er economische hervormingen nodig om er weer uit te komen. Privatiseringen bijvoorbeeld. Wit-Rusland is nog steeds een uh, bijna volledig staatsgeleide economie. Maar Alexander Lukashenko wil niet privatiseren en zijn controle kwijtraken. Maar het is duidelijk dat zoals het nu gaat het echt niet langer kan. Want de bevolking heeft natuurlijk ook last van die situatie. En die komt op bescheiden schaal, maar toch in protest. Ja, de laatste tijd op woensdag vooral steeds protesten geweest. En de regering ja. blijft dus maar ontkennen. Um, Hoe lang kunnen ze dat nog volhouden? Nou, niet zo lang, denk ik. En het is vandaag weer woensdag. Dat betekent uh, nieuwe protesten, zogenaamde stille protesten. Mensen die op elkaar, bij elkaar op straat komen, alleen maar gaan staan, gaan klappen. En dat is voor vanavond ook weer aangekondigd via Facebook. Uh, vorige week werden ook die protesten niet geaccepteerd. Er zijn volgens rechtenorganisaties meer dan uh, 400 mensen opgepakt. Alexander Lukashenko is nu eenmaal niet gecharmeerd van welk protest dan ook. En hij heeft nu iets nieuws bedacht. Hij probeert klappen strafbaar te stellen. zodat hij een reden ja, je moet wat als dictator. en Dan, dan zou hij een reden hebben om mensen aan te pakken. Maar de demonstranten op hun beurt vanavond... die laten dat ook niet op zich zitten. Die hebben het volgende bedacht. Zodra de politiebussen vanavond aankomen rijden... gaan ze in de rij staan en zich vrijwillig laten arresteren... Al Klappend. Zo is de bedoeling. Dus dat is weer een nieuwe vorm van protest. En verder heeft uh, president Lukashenko ook nog voor vanavond een tegenactie aangekondigd. Want op dezelfde tijd dat die demonstranten zich gaan verzamelen, organiseert hij een disco op hetzelfde plein waar... Mm. Uh, en daar kan zijn aanhang dan komen dansen om de aandacht wat af te leiden van de mensen die het niet met hem eens zijn. Nou, we horen graag van je. later vandaag Kisha hoe dat afgelopen is. Dank je wel. Je moet was als dictator. Goed, later vandaag wordt er in Den Haag geprotesteerd... tegen de bezuiniging op de GGZ, geestelijke gezondheidszorg. Dat doen ze nu al, dat protesteren, vanochtend dus in Assen. Daar is Jeroen Schutteijzer. Jeroen. Ja, want uh, er wordt 600 miljoen bezuinigd op die uh, geestelijke gezondheidszorg. Althans, dat is uh, het plan van uh, het kabinet. En daar wordt tegen geprotesteerd vandaag... door uh, duizenden mensen uit die gezondheidszorg in Den Haag. Uh, ik ben hier in uh, Assen bij de GGZ Drenthe. En naast me staat uh, Nelly Schouten, directeur van GGZ Drenthe. Mevrouw Schouten, wat mij eigenlijk zo opvalt... is dat 1 miljoen Nederlanders uh, hulp nodig heeft. Is, is Nederland geestelijk zo ziek? De ervaringscijfers wijzen uit dat inderdaad zoveel mensen een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg. De ervaringscijfers zijn zelfs dat één op de vier in Nederland ooit in zijn leven te maken krijgt met psychische problemen. Wat hebben die mensen dan? Dat varieert van zogenaamde stemmingstoornissen, dus angst of depressie. Het kan zijn dat blijkt uiteindelijk dat je schizofreen bent. Of je hebt te maken met een traumatische gebeurtenis. Ja, en uh, nou, uh, het kabinet wil dus 600 uh, miljoen bezuinigen. Want uh, in 2000 gaven we nog 2,5 miljard uit aan GGZ. En nu is dat meer dan de dubbele, 5,5 miljard. Ja, dat loopt de spuigaten uit, zegt de minister. Vindt u dat ook? Nou, ik vind inderdaad wel dat uh, dat bedrag hard oploopt... Maar wij denken aan de andere kant dat het taboe enigszins eraf is... en dat mensen nu wel bewust een beroep doen op de zorg... wat eerder waarschijnlijk achterwege werd gelaten. En toch geeft u een alternatief plan. Het kan anders. Jazeker, het kan anders. En daar zijn we ook al vreselijk hard mee bezig. In de eerste plaats hebben wij dus allerlei initiatieven... om in de huisartspraktijken om die te ondersteunen... zodat de mensen niet doorgestuurd worden naar de GGZ. En aan de andere kant zijn we in heel Nederland heel hard bezig... met het verminderen van bedden. En dat levert een gigabedrag op. Ja. Maar waarom bent u met dat plan niet een jaar geleden gekomen? Nou, Op zich waren we een jaar geleden al mee bezig. Maar in het hele financieringssysteem zitten verkeerde prikkels. Waardoor je eigenlijk eerder geneigd was om je bedden te behouden... in plaats van ze weg te halen. Ja. Nou, U bent heel boos hè, over die bezuinigingen. Vreselijk, ja. Uh, in die zin, omdat we daarmee een doelgroep getroffen wordt en de mensen zelf die het al niet zo breed heeft. En dat zal betekenen dat als zij geen beroep meer doen op ons... dat, uh, dat er weer verloedering optreedt in de maatschappij... dat we te vaak hebben met terugval en heel veel ellende. Met name voor die mensen zelf. Nou, dank u wel. Uh, Klaas Overbeek die is ook al binnengekomen. Die komt net uit de nachtdienst. En met hem gaan we over een half uurtje even over zijn ervaringen spreken. Jeroen Schutijzer in Assen over de bezuinigingen op de GGZ. Dan naar de 15-jarige Janine Wols uit Streefkerk. Want die wordt straks om een minuut of tien geïnstalleerd als de allereerste jeugdcommissaris van Nederland. Dat is een nieuwe functie die jongeren meer moet interesseren voor de politiek. En we hebben nu contact met Janine. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ga je dat doen als jeugdcommissaris? Jongeren meer bij de politiek betrekken. Nou, we hebben een werkplan opgesteld met de provincie. Daarbij hebben we een aantal punten gezet hoe we dat zouden kunnen doen. Uh. En dat is vooral met, via social media. Oké, okay, dus je gaat uh, op Hives, op Facebook, dat soort uh, netwerksites... ga je proberen contact te krijgen met jongeren? Of hoe ga je dat doen? Ja, via zo'n soort sites en via de jongeren-sites van de provincie. Maar ja, uh. het, het, het klinkt ja, nog niet heel erg interessant, moet ik zeggen. Ja. Want, want jongeren willen natuurlijk ja, uh, dat het uh, interessant voor ze gaat worden. Uh, wat, wat is je tactiek dan? Nou, we gaan op de site allerlei uh, pols plaatsen en dat soort dingen. En dan proberen het levendig te houden. En ik ga ook verder nog een aantal activiteiten doen om dichter bij de jongeren te komen. Via, want ik ga uh, een keer iets doen met de jeugdzorg. Ik ga een keer met de commissaris van de koningin meelopen, zodat ik dat weer kan ja, zeg maar, laten zien hoe dat is. Want je gaat je ervaringen dan delen op, uh, ja. op hives bijvoorbeeld? ja. Janine, willen jongeren wel? Wat merk je bij jou op school en om je heen in de klas? Zijn ze wel geïnteresseerd als het wat, wat, wat levendiger voor ze wordt gemaakt, denk je? Nou, ik denk het wel. Want nu hoor je soms vaak dat ze zeggen dat ze dat we het idee hebben dat ze niet naar hen wordt geluisterd. Maar dit is natuurlijk wel een punt waarop dat speciaal voor hun is. Dan weten ze dat wel. Dus dan zal de, zeg maar, de interesse misschien ook groter worden. Ja. En hoe, hoe ben je eigenlijk aan deze baan gekomen? Ik heb meegedaan, in december was dat aan het provinciaal jeugddebat. Daar kwam dat idee van een heel groot aantal jongeren. Dus daar blijkt ook al dat de jongeren op zich wel in geïnteresseerd zijn... dat er wat voor hun gedaan wordt. Mm -hmm. En toen uh, was er, mocht er van elke school mocht er één iemand... Nou ja, een soort finale, die was in februari. En daar waren we met vijf of zes. En daar deed ik ook mee en toen heb ik gewonnen. En wat heb jij met politiek, Janine? Nou, het is gewoon dat ik het ook wel belangrijk vind... dat de jeugd ook inspraak heeft in onze provincie. Want wij zijn toch de toekomst natuurlijk, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dat zijn jullie zeker. En, en had je het gevoel dat er wel naar jou geluisterd werd? Ja, heel erg. Want ik heb wel, zeg maar, nu ik daar ook... Er wordt heel serieus mee omgegaan, ook bij de provincie. Dus dat is wel een heel fijn idee... dat ze er ook echt uh, veel aandacht aan geven. Oké, okay, nou, we gaan je volgen. Onder andere op Facebook en hij heeft Janine je Dankjewel. Okay. Bedankt. Het NOS Radio 1-journal, de ochtendkranten. Nederlandse politietrainers die volgende week vertrekken naar Kunduz staan op de dodenlijst van de Taliban. Trainers moeten rekening houden met infiltranten die zich voordoen als politieagent en het vuur op hen zullen openen een woordvoerder van de Taliban, tele telefonisch tegen de Volkskrant gezegd. Nederlandse trainers in Kunduz zijn onze vijand, wij willen hen doden. De Taliban hebben er politiek belang bij om angst te zaaien, zegt de Volkskrant. Maar infiltratie is geen onmogelijk scenario. Taliban-infiltranten hebben in het verleden succes gehad... namelijk met het vermoorden van NAVO-trainers. Sinds maart 2009 zijn er zeker 36 gedood door politie of mensen die zich voordeden als Afghaanse politieagent of soldaat. Eerste 150 Nederlandse trainers arriveren volgende week in Koenloes. Bestuurslid van de Nederlandse Politiebond vraagt zich af... of de missie daar wel kan doorgaan. De Tweede Kamer zou zich volgens Willem-Jan van der Pol... opnieuw moeten beraden op uitzending van de politietrainers. De PVV wil meer mensen als allochtoon aanmerken, meldt de Telegraaf. Ook de derde generatie zou onder de definitie moeten vallen. Daarvoor pleit de partij vandaag bij minister van Binnenlandse Zaken Donner. Op dit moment ben je alleen allochtoon als je zelf in het buitenland bent geboren... of als een van je ouders in het buitenland is geboren. We willen de definitie wijzigen, zodat ook de derde generatie in zicht blijft, zegt PVV-kamerlid van Klaveren tegen de klant. Die groep verdwijnt volgens de PVV anders uit beeld, terwijl er wel specifieke problemen zijn. Meten is weten, vindt de partij. Een meerderheid van de verpleeg- en verzorgingshuizen doet niet genoeg om brand te voorkomen. Ook kunnen de meeste instellingen niet op elk tijdstip van de dag bewoners evacueren. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding in het Algemeen Dagblad. De vereniging maakt zich grote zorgen over de penibele situatie die in de instellingen kan ontstaan als bewoners niet zelf in staat zijn om te vluchten. Dat na aanleiding van de ernstige brand in het zorgcentrum in Nieuwegein. De NVBR vindt het extra pijnlijk omdat het om mensen gaat die niet of deels zelfredzaam zijn. Nooduitgangen worden geblokkeerd en bankstellen staan in de weg, in de gang. Terwijl ze brandgevaarlijk zijn en een vluchtblokkade vormen. Tot zover het kantoverzicht. Zo dadelijk eh, brengen wij u op de hoogte en houden wij u op de hoogte over de problemen. Op de A2, u heeft dat misschien inmiddels gehoord, eh, een overval eerder in Amsterdam gepleegd. Heeft eh, nog wat eh, gevolgen op eh, de snelwegen in Nederland. Er heeft nog de volging plaatsgevonden met alle gevolgen van die. We praten u zo bij onder andere over hoe het ontstaan is in Amsterdam. Spreken met de politie.